De identiteit van de automobilist is nog niet bekend. In de vrachtwagen zat voor zover bekend niemand. De A2 tussen de Mos en Eindhoven was vanmorgen in zuidelijke richting enkele uren dicht na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen vannacht een auto over de kop sloeg na een aanrijding met een vrachtwagen. Andere automobilisten konden niet op tijd uitwijken en botsten ook. In de auto die over de kop sloeg zat geen bestuurder meer, die vond de politie terug in het ziekenhuis. Een andere persoon is ook gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de A15 bij Herwijnen was vanmorgen dicht na een eenzijdig ongeluk. Een automobilist verloor de macht over het stuur en belandde in de sloot. De bestuurder raakte gewond. Met nog bijna een half jaar te gaan tot de Olympische Spelen... zijn in Tokio bijna alle stadions opgeleverd. Vandaag was de opening van de Ariake Arena... waar de volleybalwedstrijden gespeeld zullen worden. Alleen de hal waar de zwemwedstrijden gehouden worden... is volgende maand pas af... De Olympische Spelen beginnen op 24 juli. Het weer vanuit het zuidwesten trekt het gebied met regen het land in. In het zuiden en midden wordt het vanmiddag weer droog. Het gaat stevig waaien bij een temperatuur van ongeveer 12 graden. Maar in het noorden is het rustiger en kouder, zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Hang around. I do the mean boy digging sound. We do nothing but hanging out. bust of busted And just a little too. I just can't wait. I just. Can't wait. luisteraars. Voor tweede uur uh, jazz op uh, ZFM. was een heftig nummer uh, van een artiest waarvan je het niet verwacht. Saturday Night, op zondagmorgen. Uh, Herman Brood, met een big band. Ja, en we hadden ook beloofd, we gaan een uptempo... Um... Nou, dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. <lacht> Lodraad, dus. De vraag is, is het jazz of niet? Wij hebben besloten, uh, aangezien de trompet-solo's en saxofoon-solo's in zitten, dat het jazz is. Maar ik vind het wel kantjeboord. Ja, maar toch... Wij vinden dat jazz is, dus dan kan het. Dan kan het. We gaan de uh, het tweede uur van start van uh, Jazz of ZFM. Uh, Zometeen op het half uur hebben we nog jazznieuws nieuws... en nog een paar andere leuke dingen. We gaan een beetje meer uptempo spelen. We gaan de hele wereld over, zoals beloofd. We gaan naar uh, Rusland, naar uh, Frankrijk. Scandinavië, Frankrijk. Ja. En we gaan dadelijk naar Eva Sur Seine. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik uh, zit ook nog niet zo lang in die jazz... Jij wel, Marco? Nee, ik, had, ik had van haar ook nog niet gehoord. Nee, nee. Nou ja, ik heb het even opgezocht. en Eva Sussène, dat is dus een kwartet dat Zigeunermuziek speelt... in de stijl van Django Reinhardt. Nou, nou dat zeg je wel wat meer. Nee. <laughs> maar goed, wat dit uh, viertal wel bijzonder maakt... is de frontvrouw die alle vocalen voor haar rekening neemt. Een, uh, een zangeres die op het punt van het podium bij dit soort muziek... is niet heel gebruikelijk. Maar dat is juist wat Eva's Lucene zo speciaal maakt. Nou, ik zou zeggen: laten we maar gaan luisteren dan. Ja. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là au verre de brouillard. Elle descendait dans le midi le midi. Ils se sont trouvés encore bord du matin sur l'autoroute. wat nou het leuke was van dit nummer, Erik? Nou? Eva, die wordt uh, begeleid door Thomas Baggerman, Door het Thomas Baggerman trio en Dat zijn twee broers. Twee ja. uh, uh, Thomas en Max. Oké. Okay. En, um, nou zeg ik weer um, was gezegd dat we dat niet meer gingen doen. Thomas Bachman komt uit Nederland. Het zijn twee broers, Thomas en Max, beide op gitaar. En uh, ze hebben nog een derde erbij, anders zou het geen trio zijn. Dat is uh, Michael Williams om Bas. Zou Eva dan ook Nederlands zijn? Zullen we dat zo meteen even Dat Bachemann gaan we dadelijk op... even opzoeken. Ik vind heerlijke muziek. Ik vind het ook. Ik, vind het, uh, ik kan er echt van genieten. Ja. Uh, maar we blijven in het Fransstalige. Zeker. We gaan uh, door naar uh, Les Champs-Élysées. Nou. Hoe Franser kan het zijn?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 Il est à tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Il est à tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. ZFM JES Happiness. Ja, heerlijk, heerlijke muziek, big band. Helemaal uh, instrumentaal was ja. het. Ja. Uh... Ja. En uh, vanuit de trompetten van de big band gaan wij naar de trompet van Saskia Larro, onze nieuwe vriendin van de show. Ja. En daar hebben we een prachtig nummer uitgekozen. Dat heet uh, Really Jazzy. Het is uh, zeker een beetje up-tempoer uh, dan dat we gewend zijn. Ja. En uh, aanrader is ook de clip die erbij hoort. Ja. Ik zou zeggen, ga hem even kijken op YouTube, want hij is hartstikke leuk, echt waar. Ja. Dus uh, hier komt uh, Really Jessie van Saskia Laroe. Dat waren de klanken van Saskia Larou, Met een prachtige, prachtige videoclip erbij. Het is echt ongelooflijk. Zeker ja. de moeite waard om een keer te kijken. Binnenkort hebben we ook een interview met Saskia. Ja. En we hebben ervaren dat Saskia eigenlijk bekender is in het buitenland als in Nederland. Ja, want uh, We hebben best wel goed contact met haar. Ja. Maar het is best wel moeilijk ook om uh, af te spreken. Want ze zit om de havenklap ergens uh, over ja. de wereld. Ja, maar ze zei ook al... ze wil heel graag met ons afspreken... en ze wil ook graag op de foto met ons. Ja, of willen wij graag op de foto met haar? Uh, dat laatste. Ja. <laughs> nou, we, blij we gaan weer terug naar Frankrijk. Ja, de kleine krant, mag ik het zo omschrijven? Ja, de kleine grote is het dan, hè? Le Petit Journal. Le Petit Journal. Van Michel Le Grand. MUZIEK de klanken van Michel Legrand met de Big Band. En het nummer heet uh, Le Petit Journal. Dat was maar een klein berichtje, maar het kwam wel heftig over volgens ja, mij. Ja, als je nu nog niet wakker bent, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Welkom uh, bij Jazz op ZFM. Op deze druilige zondag, maar wel met lekkere muziek. Hele lekkere muziek. En Nou, dit was uh, Frankrijk. We hebben al meerdere nummers uh, uit uh, Frankrijk gespeeld. We gaan ja. nu een, een heel klein stukje zuidelijker... Nou, een heel klein stukje. Een behoorlijk Spanien. stuk zuidelijk. We gaan naar Afrika en deze man heet uh, Insinto Tsajika. En het komt van het album African Jazz Pioneers. de Afrikaanse klanken van... ...Inzito Tzajika. Um, ...we zijn weer bij een vast item aangekomen... ...dat is de Jazz Nieuws. Ja. En uh, ik wil jullie nog... Uh, ...onze lieve luisteraars nog op attent maken... ...dat vanmiddag 2 februari... Laura Fici en het uh, trio Calantes... ...gratis optreedt in Laren... ...in het Nick Vollebrecht uh, Jazz Café. De zaal gaat open... Op, uh, ...om uh, half twee. Laura Fitchi, trio ja. Calantes... ...Nick Vollebrecht Jazz Café... En wij zijn er ook te zien. Ja. ja. <laughs> dus uh, je kan ons daar ook ontmoeten. Daarnaast is de voorlopige line-up bekendgemaakt... voor het North sea Jazz Festival. Als echte jazzluisteraars zijn jullie vast wel geïnteresseerd... wie daar allemaal komt optreden. Ja, alleen ik vind wel bij het, uh, het, uh, de line-up van de laatste jazzfestivals... het North sea Jazz Festival... zit er ook wel heel veel wereld- en popmuziek ja, bij. Ja, uh, dat ben ik met je eens. Want Lionel Richie bijvoorbeeld, die treedt op 10 juli op fantastische zanger. Begrijp me niet verkeerd. Maar nee. nou niet persang uh, jazzman. Uh, nee, en uh, nee. Diana Ross komt ook op het uh, North Sea ja. Jazz Festival op zaterdag. Die haal ik niet gelijk naar boven als ik het over jazz heb. Nee, maar daarentegen Alicia Keys. Ja, die is wel iets meer in de richting. Dus ja, ik denk voor ieder wat wils. En uh, ik denk ook dat het North Sea Jazz Festival dit soort namen nodig heeft om een groot publiek te trekken. Ja, en het is natuurlijk ook wel een fantastisch festival. Ik denk dat... Ja. Uh, Waar dit jaar ook maar weer heen gaan. Ik denk het ook. Ja. Ik denk het ook. Moeten we wel een spaarpotje even omdraaien? Want uh, ik zie de prijzen lopen best wel. Ja, Zo'n weekend arrangementje: 399 euro. Ja. Kan je heel dus, wat cd'tjes verkopen. Ja. Jouw daglimietje van 99 euro gaat dat niet redden. Nee. Dus, nee. Maar het zijn wel drie dagen. Hè? Dus dan, dan ja, zijn we al bij 299. Euro. Ja, dat klopt. Je kan ja. even goed rekenen. Ja. Dus dat even over het Noord-Zeeland -Yes Jazz Festival. Hadden wij verder nog. Belangrijke dingen te melden, Marco? Nee, want we hebben de chessagenda het eerste uur al gehad van de Krocht. Uh, ja. Laura Ficci hebben we nog een keer. Uh, die treedt vanmiddag op. Trouwens, die treedt vanavond nog een keer op. Ook uh, vandaag. Ook weer ja. met het uh, trio. Uh, oh nee, met een ander trio. Sorry. Trio Vincent Critt in Montvoort. In oh, het okay. kateel, uh, kasteelplein nummer 1 in Montvoort. Uh, Laura Ficci vanavond. En zoals gezegd, vanmiddag met het uh, trio Calantis in het Nick Vollebrecht Café om half. Als volgende nummer hebben wij opstaan, nou wel een bekendere zangeres. Dat is Quinty Jones met het nummer Desi En Desi is eigenlijk uh, betekend, want het is natuurlijk door een heleboel artiesten vertolkt. En dat betekent uit de toon en het komt uit het Portugees. En het originele nummer stamt uit 1959. Erik, ik moet eerst even wat rechtzetten. Quincy Jones is natuurlijk een, uh, een Amerikaan uh, die uh, voornamelijk uh, ge, geproduceerd heeft, nummers geproduceerd. Ik vergeef het je. Ja, sorry. Ik zat er even twee briefjes door elkaar heen te halen door alle een zenuwen. beetje slordig, maar. Ja, vooruit. heel slordig. Maar bij deze rechtgezet. Uh, zoals uh, zoals al aangekondigd gaan we over de hele wereld. Dus we gaan nu uh, naar Rusland. Ja. En uh, jammer genoeg staan er alleen uh, Russische tekens in ons beeldscherm. Dus uh, we gaan de vertaling nog wel even opzoeken. Maar die zijn we, hebben we nog niet gevonden. Maar ik zou toch, uh, onze luisteraars... Nou ja, gaan gewoon luisteren naar dit nummer. Het komt uit Rusland. И затихли слова Гаснут огни, засыпает Москва Только куранты поют в отдалении Да в парках шумит листва Хорошо мне с тобой идти По ночной Москве Нам бульвары на всем пути Открывают объятья. Песня с Ленинских гор плывет В серебре дома. В этот час по Москве идет К нам любовь сама. Песня с Ленинских гор плывет В серебре дома. В этот час по Москве идет К нам любовь Годы пройдут, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Goddienst, Хорошо мне с тобой идти По ночному Москве Там бульвары на всем пути Открывают объятия. Вдаль простор площадей зовет В серебре дома В этот час по Москве идет Нам любовь сама Вдаль простор площадей зовет В серебре дома В этот час по Москве идет нам любовь сама. Весь кисленический гор плывет в серебре дома. Nou, Russisch is yes. Nou, Russisch kan het bijna niet uh... Nee. Ik uh, wist, weet niet helemaal waar het over gaat... maar het zal ongetwijfeld over de liefde gaan. Denk je? Ik, uh, ik denk het. Ja. Ik weet het niet. Nou, we zijn, we zijn nu in Rusland... en we gaan nu door naar... Japan. Japan. Kijk, jazz kent geen grenzen meer. nee, Ik weet wel dat onze Nederlandse jazzmusici... erg beroemd en bekend zijn in Japan. Ja. Zoals een Candy Dulve, Saskia Leroux... maar ook een Laura Die treden ja. regelmatig op in, in Tokio... en andere grote concertzalen in Japan. Maar ook... Eva Sjussane, die we eerder draaiden, heb ik even opgezocht. Um, is een Nederlandse uh, jazz uh, performer. Ja. En die treedt ook over de hele wereld op. Dat meen je niet. Ja, dus ik heb net een berichtje even gemaakt voor haar. Of zij een keer een interview met ons wil doen. Oh, misschien wil ze wel in de show komen. Wie Zullen we eerst maar eens naar Japan gaan? Vooruit, Japan. 一心只向梦前飞 最傷最痛是後悔 估计再见蝶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 Hated, they're all tied up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 Don't give up, cause it's a little complicated We're all tied up, no more love And I hate to see you waiting They say it's all been done, but they haven't seen the best of me So I got one more run, and it's gonna be a sight to see Dat was een uh, abrupt einde. Ja, dat was ook uh, onze eigen Dennis van Azen uit Nederland. We zijn uh, zo'n beetje de hele wereld nu over geweest met allerlei dingen. Ja, maar we uh, we toch weer terugbeland in ons eigen kleine, kleine kikkerlandje. Kikker. Met Dennis van Azen. Daarvoor hadden we natuurlijk Russische en Japanse en andere muziek. We gaan wel weer terug naar uh, Amerika. Eurta Kid. Kid, geboren in uh, South Carolina. En waar is ze overleden? Connecticut. Connecticut. Ja, lastig woord om uit te maken. Nou, dat dus vind ik een hele moeilijke. Maar ze gaat wel Fransstalig zingen.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 Ravilleux. les passants dans la rue nous enviennent. C'est si bon de guetter dans ses yeux. Une esprit merveilleux qui donnait le frisant. C'est si bon, ces petites sensations. Ça va bien, camélion. C'est tellement jeune C'est bon. Mmh, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les passants dans la rue. Bras dessus, bras dessous. En jentend des chansons. Quel esprit me. c'est bon. Je cherche un millionnaire Simon, Simon. avec des... rangs Cadillac-car, mink des bijoux jusqu'au cou, tu Simon, sais. Hmm, c'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec...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 Mijn naam is Marco. Mijn naam is Erik. Wij zijn er trouwens uh, volgende week weer op zaterdag. Maar dan niet van 10 tot 12, maar van 12 tot 2. Ja, dus als je je auto gaat wassen of je moet uh, langs het voetbalveld staan... of je hebt wat anders op de zaterdag, Ja. luister gewoon naar ons. Ja, en uh, op de zondag, volgende week zondag is uh, onze collega Jaap weer aan de beurt. Ja. Dus uh, volgend weekend ook weer een heel uh, jazzprogramma op uh, ZFM. Ja. En hierna komt de uh, Historisch Zandvoort... Nostalgisch antwoord. Of nostalgisch antwoord. Ja, even de naam goed benoemen, Marco. Sorry, en ja. Ja. Maar goed, we gaan uh, vandaag afsluiten met Saskia. Saskia Larro. Jij wel eerder gehoord? Saskia Larro, ja. Daar hebben we binnenkort ook een interview mee. Die zullen we ook gaan uitzenden in uh, deze show. We houden jullie daar verder van op de, op de hoogte. En eigenlijk willen wij ook nog een keer uitnodigen hier. Ja. Voor een live sessie. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar zoals gezegd van het album uh, Warren Bird, Saskia Laroe met het nummer Pretty Rome. Fijne zondag allemaal. Fijne zondag Tot en volgende week. week.